Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond 12 uur gaan de eerste NS-treinen weer rijden. Waar is nog niet bekend, maar in de loop van de middag komt het treinverkeer weer op gang, is de verwachting. NS zegt erbij dat dat pendeltreinen zijn tussen verschillende plaatsen. Want er kan nog niet worden gereden op hele trajecten. ProRail is nog steeds bezig met verwijderen van bomen op het spoor en repareren van schade. Regionale treinvervoerders kwamen eerder al op gang. Op Schiphol zijn vandaag zo'n 80 vluchten geannuleerd, vertrekkende en aankomende. De luchthaven gaat ervan uit dat dat komt door de zware storm. Vanwege storm Unis werden gisteren op Schiphol zo'n 350 vluchten geschrapt. KLM schrapt vandaag 32 van de 330 geplande vluchten. De luchtvaartmaatschappij annuleerde er gisteren 200. De kustwacht is op de Noordzee op zoek naar een aantal containers. Vanochtend meldde een Panamees schip dat het in de storm tussen Vlieland en Schorel containers was kwijtgeraakt. Waar en hoeveel is niet bekend. Mogelijk zijn ze leeg. De kustwacht is met een vliegtuig en een schip naar de containers op zoek. Ook wordt aan de hand van de stroming gekeken waar de containers gebleven kunnen zijn. Op de Olympische Winterspelen heeft Irene Schouten haar derde gouden medaille veroverd. Dat was op het onderdeel Massa Start. In de sprint liet ze de Canadese Ivani Blondin en de Italiaanse Francesca Lulubrigida achter zich. Schouten won eerder goud op de 3000 en de 5000 meter en brons op de ploegenachtervolging. Bij de mannen ging de titel bij de Massa Start naar de Belg Bart Swinks. Jorrit Bergsma werd negende. Sven Kramer, die zijn laatste officiële wedstrijd reed, eindigde als zestiende en laatste. Het weer geregeld zon. In de loop van de dag meer bewolking en vanavond regen. Er komt ook meer wind langs de westkust vanavond, soms stormachtig. En het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar het blijft erg zacht. Een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid ging het mis en daar kantelde een vrachtwagen. Door de bergingswerkzaamheden is daar nu slechts één rijstrook open. Hou daar nu rekening met ruim een half uur vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp. Tot zover de verkeersinformatie. Stilstaan door Autopech. Niemand zit erop te wachten. En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt.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 Ik heb altijd gevoetbald. Okay. En uh, ja, nu, uh, in die periode, heb ik ook een uh, blessure en een meniscusoperatie gehad. En uh, het is een beetje ingewikkeld om nu nog uh, actief sport te beoefenen. Nou, dankjewel. Ik, Geen uh, dank. Uh, ik weet meer van Peter. En uh, nou, ik hoop de luisteraars ook. En uh, je mocht nog een nummer kiezen, uh, muziek die we nu kunnen gaan draaien. Welk nummer zou je willen horen?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 Find that life is still worthwhile If you just light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although a tear may be ever so near That's the time I'm <laughs>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 uh, wij hebben ons uh, hè, hart niet op de tong, hè, voor hoe, hoe je dat uh, precies uh, de uitdrukking is. En uh, Santwoord wil graag uh, direct geholpen worden. Mm -hmm. Nou, uh, uh, als je de voorbeelden uh, ziet, en ik,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 omdat iedereen hetzelfde dacht en helaas is dat ook niet helemaal uitgegaan. Ja, uiteindelijk was er een, eh, zeg maar een raadsbreed programma. Mm -hmm. Maar achter de schermen heeft dat heel wat avonden geduurd eh, voordat we tot een raadsbreed programma zijn gekomen. Eh, heeft heel wat discussies, heeft heel wat eh, zeg maar, eh, gezocht naar consensus mm -hmm. daarbij.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 Met de groet aan Jerry en laat die <laughs> laat hij die, laat die de tekst goed in zich opnemen. Oké, okay, dankjewel. Geen dank. Je moet maar denken Dat jij Zo is het leven. Dus leer wat je moet leren.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 Ja, dat snap ik, dat snap ik. En dat uh, komt dus echt op dit punt 10 uit, het bestuur en vertrouwen in. Ja, ja.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 Two hearts are caring Time can't erase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 Yeah. You could come, but I don't need no woman tagging along. Yes, me, it's the Don't sneak out yeah. the door. Couldn't stand. To see you cry. I'd stay oh, but... another year if I saw a drop